9 uur, Martijn Eijhuis met het NOS-journaal. Harry Musquet, de zanger van de bluesband Cuby QB and the Blizzards, is overleden. Musquet brak als jonge twintige door, Richtte de band begin jaren zestig op met Ilko Gelling. Bekende nummers van de band zijn Apple Flop House, Another Day, Another Road en Window of My Eyes. Het eerste album van QB and the Blizzards, Desolation, kwam uit in 1966. Het laatste album, Cats Lost, werd twee jaar geleden uitgebracht en was geproduceerd door Daniel Loewies.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 Het gaat om een Brits vrachtschip dat in 1941 tot zinken werd gebracht door een Duitse onderzeeër. Van de 85 bemanningsleden overleefde maar één persoon de torpedoaanval. Het wrak werd deze zomer al gevonden, maar vorige week werd pas duidelijk welk schip het was. Een Amerikaans bedrijf dat het scheepswrak ontdekte krijgt 80% van de opbrengst van de schat. De Russische minister van Financiën, Koedrin heeft zijn ontslag ingediend. Hij werd daartoe gedwongen na kritiek op het economische en financiële beleid van Rusland... Hij is daarover oneens met president Medvedev. Ook heeft Kudrin gezegd dat hij ontslag zou nemen als Poetin opnieuw president wordt... en Medvedev premier. Poetin kondigde zaterdag aan dat hij weer president wil worden. Medvedev was woedend over de uitlatingen van zijn minister... en adviseerde hem ontslag te nemen. Kudrin was sinds 2000 minister van Financiën. Hij was verantwoordelijk voor een stabiel economisch beleid... en het verlagen van de Russische staatsschuld. Het weer bevolkt en af en toe het regen. Morgen een grijze start, maar steeds meer ruimte voor de zon. Maximumtemperatuur 23 graden. Dit was het NOS-journaal. AMB Evicus informatie: Wegwerkzaamheden in Friesland en daarom een file op de A32 weer Weerdem richting Herenveen tussen Akkerum en Herenveen 2 kilometer. Er een treinvertraging want tussen Utrecht Overvecht en Den Dolder rijden geen treinen maar bussen naar een aanrijding. Vertraging is daar een half uur en een stroomstoring uh, die zorgt tussen Weesp en Diemen zuid dat er geen treinen rijden en daar meer dan een uur vertraging.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 Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 4 over 9. Ja, je hoorde het net in het nieuws. Blueslegende Harry Musquet is overleden. Aan de telefoon Jeroen Wielaard, cultuurjournalist van NOS. Jeroen, goedenavond. Daar zag Willemijn. Hey, jij kende hem goed, hè? Ja, ik heb uh, na, een dikke jaar met hem opgetrokken. om uh, zijn biografie te maken. Ja. En uh, in dat jaar een heerlijke. Uh, warme, dwarse, gezellige, prominente, zeer muzikale, hooglijk artistieke trend ontmoet. Man die ik al veel langer kende. Een uh, absolute legende uit de 60s, die absoluut niet uit de tijd was, omdat hij doorging met uh, die rotsvaste bluesmuziek die hij heeft gemaakt. Met de Blizzards alweer 15 jaar. Uh, Twee decennia nadat de eerste periode was afgelopen, zijn ze weer bij elkaar gehaald, onder andere door Johan Derksen van VI, de tv persoonlijkheid met zijn snor en zijn sigaar, goede oude vriend daar uit het noorden. En ik heb ze in die 15 jaar sindsdien heel vaak meegemaakt. Een geweldig stel doorgewinterde, zeer ingespeelde bluesmuzikanten. Niet altijd vrienden, want er, er, er waren wel fricties, maar de jongens uh, die ik van dichtbij al die jaren heb meegemaakt, dat was mijn stel. QB en hm. de Blizzards. Maar Harry Musquet was vooral meer dan QB alleen. The Legend. Namelijk, wat nog meer? Uh, de, de ambassadeur van Drenthe. Een, een, een, de, in 2007 is hij door de toenmalige commissaris van de koningin Beek echt benoemd als een soort uh, ja, warme gids, een warme kracht, warm aanspreekpunt voor Drenthe. Woon in uh, zo, zo, zo niet ver van de hunebeddenvelden, maar ook de, de historische landschappen. Een man die met grote liefde over Drenthe sprak, zoals hij ook met grote liefde... Altijd de blues heeft gezongen, samen met de Blizzards. Het was heel, het was wel heel frappant. Toen die 70 jaar oud, hè, begin juni, uh, is uh, het Blues Museum in de Oude Boerderij in mm -hmm. Grollo uh, geopend. Waar mm -hmm. ze de Day on the Road maakte Somebody will know someday. Met Herman Brood op piano destijds eind jaren 60. Mm -hmm. Het museum, nou, er zijn inmiddels uh, bijna 3000 mensen geweest. Ze hebben nog gespeeld na John Mayle, ook zo'n legende uit de jaren 60. Op het eerste festivalgroet uit Grollo. En besefte toen nog niet dat het het allerlaatste concert was van QB en de Blizzard. Dankjewel. Even zo snel Jeroen Wielaert. Straks meer over hem in het oog op morgen over Harry Muske. Dankjewel. Dankjewel. Wat nog meer in BNN Today. De Fitty, uh, ja, het gevecht tussen Apple en Samsung, uh, die loopt natuurlijk uh, de rechtbank plat. En uh, vandaag heeft Samsung aan de rechter gevraagd om alle iPhones en iPads van Apple te verbieden. En hoe dat allemaal afloopt hoor je na half tien. En Erwin Wennemars gaat naar de Olympische Spelen. Hij traint vanaf vandaag iedere maand mee met Olympische sporters die volgend jaar naar Londen gaan. En vandaag hoor je hier hoe hij zeilt met Lopke Berkhout en Lisa Westerhof. En dan ook nog rond kwart voor tien Litouwers. Hij is hier, hij is uh, uh, 65 jaar geworden dit jaar en zit al 35 jaar in het vak. En uh, kwart voor tien is hij hier en hoor je hem live over zijn hele leven. Nou ja, in gevlucht. En dan uh, tijd voor Luc. Today's topics. Ook een vogelvlucht. Ja. Met het op vijf van Today's Topics. Op vijf de nasleep van dat opgeblazen ding op het strand van Ritmen. En Cajon uh, ging daar vrijdagavond de lucht in. Opgeblazen door een zwaar explosief, zo bleek zaterdag. En vandaag werd er nagepraat. Wij lagen uh, al op tijd in bed. Dus we lagen eigenlijk in de caravan. Ja. Eerst dachten we iets van, van onweer. Maar er was een, uh, een feest in de kantine. Dus ja, een beetje vuurwerk, onweer. En het was ineens een, een klap, een klap. Het leek wel een bom. Ja, het leek wel een bom, die uh, bom. Nou, je snapt, lig je net een beetje met een flesje shampooepel in bed... voor Holland aan, een beetje genieten van je rust, van elkaar... Hm, knalt er ineens zo'n beton in constructie door je sleurhut. We zijn zo geschrokken. De blindering van de caravan die kwam naar binnen. De caravan schudden. We kijken elkaar aan van, wat is dit? De eerste reactie was eruit. We zijn uh, naar de kantine gelopen en iedereen die stond daar en echt in paniek. Ja, pa heel zenuwachtig. Trillen. Ja, en terwijl de campinggasten daar een beetje door de kantine aan het ratelen waren... bleek dat meer mensen de knal hadden gehoord. Maar het was heel apart. Een beetje, ja, dof. Heel rare, harde, ontiegelijk harde, doffe klap. En dus nam de campingbaas maar eens even polshoogte. Ik liep dus naar de camping toe en toen zag ik dus een enorme rookwolk. Ik heb de scooter gepakt, ik ben naar boven gereden. En uh, ja, die richting uh, lagen al brokstukken op het fietspad. Mensen zijn bang geweest. Ook campinghasten die uh, na een uur nog geen kopje koffie konden drinken... dat ze zo stonden te trillen. Ja, dat was dus één vibrerende bende daar op die camping. De volgende dag ging iedereen ook even een kijkje nemen. Wel vijf tot zes mensen waren aanwezig, waardoor het dringen was. Het is hier nu heel erg druk. Ja. Er zijn een hele hoop mensen die hier een kijkje komen nemen. Is het hier altijd zo druk op zaterdag? nee, nee, nee. nee. Daarom zeg ik, het strandje van Ritem staat nu wel op de kaart. Ja, maar tegenwoordig staat de kuil van Ritem op de kaart. Maar goed, speculeren kan gaan beginnen. Wie heeft dit gedaan en waarom? En de grote vraag is natuurlijk ook, is Zeeland in handen van Al-Qaeda? Ik denk, dit is een oefening geweest voor een aanslag. Dit is een oefening geweest voor een aanslag. Kijken hoe het metaal, het houdt met zo'n, ja, wat is het, een bom... Het is een bom. Ik weet het niet. Nee, het is echt een bom. Goed, van Zeeland is het maar een heel klein stapje... naar de kleinste stad van Nederland, Madurodam. Daar moet namelijk het schopje in. Er gaat worden verbouwd. Het wordt ook wel de kleinste stad van Nederland genoemd. Madurodam. Elk jaar bezoeken duizenden mensen de mini-stad in Den Haag. Om te kijken naar mini-huizen, mini-auto's en mini-mensen. En aan al die mini-dingetjes moet nu worden gesleuteld. Want ook Madurodam moet met de tijd meegaan. We gaan bijvoorbeeld in het gebied hier achter mij gaan wij de Oosterscheldekering nabouwen. En als je heel hard pompt, dan voorkom je dat de dorpjes achter de Oosterscheldekering gaan onderlopen. Hmm, eens even kijken wat ze daar in Zeeland van vinden. Dit is een oefening voor een aanslag. Ja, tuurlijk, wist. Goed, kleine plannen dus in het mini-stadje. En uh, ja, Maduro Dam was natuurlijk toch vooral een wandeling langs prachtige maquettes. Uh, maar we vinden het heel erg leuk om te beantwoorden aan de vraag, om, om meer actie in te brengen. Ja. De verbouwing begint in november en een uur later moet het dan klaar zijn. Dat vond ik zelf heel grappig. Klein stadje, ja, kleine verbouwing. <lacht> Gelderland, daar gaan we naartoe. Op een basisschool in de Tolkamer krijgen kinderen van vandaag les in het gemeentehuis. Op hun school is namelijk een steenmarter plaag. Het is uh, uh, onacceptabel dat er uh, boven het hoofd van de kinderen grote hoeveelheden poep... En dode dieren liggen. Uh, er zitten allemaal uh, uh, kieren in het dak. Dus uh, urine, poep en delen van dode dieren kunnen gewoon naar beneden vallen. En uh, wij denken dat dat ongezond is. Ja, dat denken ze. Dat zijn de vermoedens. Maar ja, het klinkt natuurlijk wel romantisch, hè. Bergen rot rotte de kadavers, lekkend pis. Maar de werkelijkheid is toch een stuk harder. Een beetje vies. Ik, heb, ik weet niet of het indirect... Uh... Gevaarlijk voor de gezondheid, maar dat het goed is denk ik ook niet. Nee, de dampende dronnen en de stomende pisvijvers hebben waarschijnlijk geen helende werking op de gezondheid. Er moest dus iets gebeuren en dan zou je denken waarom zetten ze niet gewoon een AK-47 op die beesten? Maar dat mag dus niet. Martens zijn namelijk beschermde dieren en dus krijgen de leerlingen nu les in het gemeentehuis. Tom Witjes, meester van groep 8 en we gaan even kijken naar de raadzaal. Ja, kom maar mee. Want het ziet er een beetje uit als een klaslokaal. Nog mooier. Nog mooier. Ja, een mooie vloerbedekking, mooi uitzicht. Ja, wat kunnen we ons van meer wensen? Zo is dat. Als je gewend bent door Marter urine heen te soppen en je eerste lading uitwerpt moet wegvegen voordat je bij het schoolbord bent, dan is een schoon vloerkleed al heel wat. Inmiddels zijn de martens trouwens vertrokken. De school moet nu worden schoongemaakt. En pas over een paar maanden dan kunnen de kinderen weer terug. Op twee dan de premier van Finland. Die deed vandaag een nachtje Nederland. En na het traditionele bezoekje aan Maduredam en het Oud-Hollands Steenmarterjagen... ging de Finse premier in gesprek met ons, Mark Rutte. Het gespreksonderwerp was natuurlijk de eurocrisis. Maar ook de vraag of het Europese noodfonds voor de euro zou moeten worden uitgebreid. Ja, en als het aan Mark Rutte ligt, is dat dus niet en de orde. There are no plans uh, in the Netherlands and as, I as far as I know in Finland to increase the amount of money we put into the EFSF. So we are only discussing now the implementation of um, the fact that the EFSF needs to be uh, used in a more flexible manner. Yes, and then can anybody say uh, that there must be more money to Griesland, but that are just speculations from the upper plank. Uh, I can <laughs> tell you that we are very busy at implementing... De agreement of the 21st of July, which between the second package for Dat That's what we are working on. En all the rest is speculation. Overigens vindt ook de Finse premier dat we nu maar eerst de afspraken van juli moeten gaan uitvoeren. Van de maand juli. Dus tot slot dan nog, de nummer 1 staat de bekentenis van Joren van der Sloot. Die had al bekend dat hij Stephanie Flores heeft vermoord. Maar nu is de opname van die bekentenis gelekt. Jullie pregunt En de opinie, toen wij zeggen zie of course, yes no. To Matta, Stefanie, Tatiana. Ja, daar hoef je dus geen Frans voor te kunnen, om dat te begrijpen. In de beelden ziet Joran een stressie uit en rookt hij een sigaret. En Joran zegt verder dat hij Stefanie Flores op zijn laptop een e-mail heeft zien lezen en die had betrekking op iets wat vijf jaar geleden hem pijn heeft gedaan. Ja. Straks hier in BNN's Day, meer over dit filmpje en de bekentenis. En dat was het voor vandaag. Uh, morgen is er voetbal en dan woensdag is er weer een nieuwe Today's Topics. Tot dan. Dankjewel Luc. Bye. Vandaag is Defensie gestart met een grote militaire oefening in het noorden van het land. De operatie heet Falcon Autumn en er doen 2500 militairen aan mee. Nou, naar aanleiding van het nieuws duiken wij iedere dag de geschiedenisboeken in. Want precies 100 jaar geleden hadden wij in Nederland een veel grotere militaire oefening. En daar weet militair historicus Wim Klinkert meer van. Wim, goedenavond. Goedenavond. Wat maakte die oefening toen zo speciaal? Nou, het was in eerste plaats wel heel erg groot. Ik praatte toch wel gauw over een man of 10.000, misschien zelfs wel, wel meer. Mm -hmm uitgebreid in de pers geweest. Dus uh, er werden ook speciale uh, journalistenpools geformeerd en die mochten allemaal meegaan. En uh, officieren werden speciaal aangesteld om journalisten te begeleiden. Dus dat haalde ook ru ruimschoots de Nederlandse pers. En koningin Wilhelmina was erbij. Ja, die liet zich dat uh, niet ontgaan, want uh, die vond het altijd geweldig als er iets uh, groots militairs gebeurde. Dan uh, was haar belangstelling altijd al gewekt. Uh, vaak ging ze, ze een aantal keren tijdens die oefeningen uh, erbij aanwezig geweest. Vaak met de minister Colijn van, uh, van Oorlog, zoals dat toen nog heette. Samen. En uh, zelfs ook eens bij, bij nacht en ontij. om uh, te kijken of de soldaten allemaal wel uh, scherp en oplettend waren. Hé, wat? Dan, dan kwam ze s'nachts het kamp binnen? Ja, non... noem, vooral Colijn vond dat erg leuk, dat is natuurlijk zelf een oud militair. Ja. En um, ja, wachtposten, dat is iets uh, notoor moeilijks, want ja, die vallen maar in slaap en zo. Dus daar moet je altijd uh, een beetje mee opletten. Dus Colijn vond het wel eens aardig om <lacht> zoals het ware te overvallen, ja. Met de koningin? Uh, die, heet, die is ook een paar keer mee geweest, ja. <lacht> ja. Maar wat, dan slopen ze in de in donker naar die militairen nou, toe en dan... <lacht> zo romantisch zal het wel niet geweest zijn hoor. Maar uh, ik denk wel dat ze een soort onaangekondigd aankwamen, ja. Dat ja, wel. dat ja, is grappig dat Willem bieden daar mee meedeed, Die was ook wel gek op het leger. Met Wilhelmina was zeer geporteerd van het leger. Ja, dat is een groot bewonderaars. Ja. Was, er, was er toen veel aandacht ook in het land voor de oefening in de media? Ja, ja het was sowieso heel bijzonder. Dat was de eerste militaire oefening met vliegtuigen. Dus dat uh, gaf al, ook al heel wat uh, bekijkers natuurlijk op de verschillende plekken. Die uh, uh, vlogen vanaf uh, Den Bosch. Daar was een klein vliegveldje. Uh, zelfs de opperbevelhebber vloog mee om, um, om van bovenaf de oefeningen te bekijken. Uh, het waren ook de eerste oefeningen met mitrailleurs. Dus dat was ook al bijzonder. Mm -hmm. Ook de eerste met uh, telegrafie. Draadloze telegrafie dan. Uh, en ook nog de eerste met vrachtauto's. Dus het was een heel veel vernieuwingen die op uh, dat moment uh, werden uitgeprobeerd. Dus alle kanten, alles kwam daarop af? Ja, alle kanten kwamen daarop af. Uh, behalve de socialisten. Dat... Uh, die zag men liever niet, want die hadden toch altijd alleen maar kritiek... en die wilden alleen maar op Defensie bezuinigen, zo niet afschaffen. Uh, dus die, die hadden hun kritiek wel in de kranten... maar die, die mochten niet mee alles bekijken. Nou ja. 1911 was dat dus. In de Betuwe, ja. ja. Goed, dankjewel Wim Klinkert. Graag gedaan. Radio 1 BNN Today. Zometeen Erben Wenemars, die traint voor de Olympische Spelen. En ja, wie zou dat filmpje hebben uitgelekt waarin is Joran van der Sloot bekend... dat hij Stephanie Flores heeft vermoord. Dat hoor je na half tien. Ik vind het zo'n leuk plaatje. I want the world to stop Bella en Sebastian. Over tien maanden dan beginnen de Olympische Spelen in Londen. En uh, Nederlandse sporters die zich hebben gekwalificeerd zijn vanaf nu volop in training. En onze eigen Erbe Wennemars die traint met smee. mee. Erbe, goedenavond. Goedenavond, Wennemijn. Ja, je gaat vanaf nu iedere maand mee trainen met een andere Olympische sport. En dat hoor je dan ja. hier in BN2D. Ja. Wat hoop je eruit te slepen? Oh, nee, ik hoop in ieder geval dat ik echt heel erg dicht bij die sporters kom. Uh, het is natuurlijk fantastisch om... om... Die sporters in voorbereiding, die sporters die hebben nog, nog, nog die droom van die Olympische Spelen. En waar ze dan echt mee bezig zijn, hoe ze trainen, die passie, die focus... Ja, die wil ik gewoon graag van heel dichtbij zien. En wie, wie ga je allemaal, of wie staan op de planning... Nou, ik, ik, we hebben nu uh, Lisa Westerhoff en Lopke Werkhout. Ik heb dus gezeld, ja. en dat was echt fantastisch. Dat hoor je zo meteen. Uh, maar ]en. ik zou ja. ook wel graag met Epke Zonland een keertje in de ringen willen hangen. Ik zou wel eens een keertje met Henk Groll en uh, Robbertje willen vechten op een, op, op een judomat. Uh, nou ja, dus ja. ga gaan maar, gaan, gaan maar door. Ben jij nou ook, omdat jij zelf natuurlijk uh, oudsporter bent en ook Olympi olympieur, ja. uh, ben je dan beter erin? Dan ik bijvoorbeeld, dat nou, vermoed ik, ik van wel. Maar... ik denk wel dat ik wel een aanleg voor sport heb. En ik kan er wel vrij snel het een en ander leren. Maar er zit toch wel een verschil tussen of ik ga schaatsen of, of een ander sport ga doen hoor. We gaan het horen, Erwin. Ja. Ja, afgelopen ja. vrijdag heb je meegetraind met de zelfsters Lisa Westerhof en Lopke Berkhout dus, En die hebben zich gekwalificeerd in de 74-klasse. Luister mee. Ja. Hoe, lang, hoe lang ben je hier, hier mee bezig?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 Lies loopt de trekken aan, allemaal trouwen. En Lopke hangt volledig buiten de boot. Kan er handje van aanraken. Pas op, pas op, een grote boot. De boot van Sinterklaas. Verrek, dat is serieus, dat is de boot van Sinterklaas, of niet? Ik ga nu dus bij de dames in de boot en ik ga even met ze meevaren. Ik uh, doe je... De bezen moet nog even ietsjes beter aan. Molly. Molly! Help! Help! Daar zie Zit zo. Kijk, nu moet je een beetje buiten boord gaan halen. Je moet wel goede buikspieren hebben hiervoor. Ja, absoluut. Kan even volhouden, hè? Nee, nee. Hoe is met die sixpack? Ja. Gooi je kont maar over boord. En dan ga je je ja. been op de rand zetten. Ja, daar ga ik hoor. dan gaan we.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 Nou, de wind die er aankomt. Kijk, daar komt dus die, die echte topsporter boven. Meteen de kritische noten bij. Ja, maar zo ben jij toch ook? Helemaal gelijk. Dankjewel, dames. Succes in Londen. Doei. doei. Als deze dames geen goud halen, dan weet ik het ook niet meer. Geweldig. Ja, Erben, met Lisa Westerhof dus en Lopke Berghout in de boot. Je, ja. Volgens mij riep je echt help, helpen. Uh. Nou, er dacht, het ging, ja, ja het, -steen niet zo aan, man. Nee, maar het ging, we er gewoon. En, we, ja. en de, he, de hele boot liep vol onder het water. En ik, uh, <laughs> laat wel staan, wel, dit is voor mij de eerste keer in een zeilboot. En het, ik heb eerst een half uurtje gekeken en dat zag er allemaal heel erg makkelijk uit. Maar toen stapte ik dus in de boot en toen ja. ging het, kwam er blijkbaar een windvlaag En toen, uh, toen, toen, toen, toen ging het eventjes helemaal mis. Nee, is... ik, ik, ik voel bijna, bijna, bijna, bijna uit de boot. Maar dat vind ik nou ook als je naar zeilen kijkt. Ik denk, je, ja, god, weet je, die boot doet het werk. Hoe moeilijk kan het zijn? Maar je moet wel echt talent hebben. Nou, je moet wel talent hebben en je moet echt uh, gevoel voor die sport hebben. Kijk, we hebben ook wel eens gedacht in Nederland, uh, we kunnen ook bijvoorbeeld curlen. Hè? Dat, is, dat is ook gewoon ja. een makkelijke sport, hè? dat kan iedereen. Maar je komt erachter dat het gewoon echt een, nou, echt een sport is die je zoveel moet beoefenen. En dat is zeilen ook, dat, ze, dat zeilen dat zit gewoon echt in de genen van, van die dames. Die dames die zijn ermee opgegroeid. En die, en die voelen dat water, die voelen die wind. Ja, dat, dat, dat, dat kan ik nooit leren. Waarom gaan ze goud halen? Nou, ze gaan goud halen ik, omdat ik, ik vond ze heel erg volwassen. Ze waren zich heel erg bewust van dat ze de dat ze favoriet waren en ze laten niks aan het toeval over. Ze zijn overal zo gefocust en ze zijn zo zo goed uh ingespeeld op elkaar. En wat ik ook grappig vond is hoe, ze, de, hoe ze dan samen, uh, want zijn natuurlijk allebei best wel typetjes, en dat ze dat, dat, dat ook van zichzelf weten en dat ze daar ook afspraken over maken. Ze maken dus echt afspraken over nou, wie heeft dan op welk moment de leiding in de boot. En daar zijn ja. ze dus continu bezig. En ik denk je, ja, ja, dan ben je toch wel heel erg goed bezig. En jij voert dus met z'n mee over een maand. Dan ben je er weer, wellicht met Epke Zonderland. Ik krijg we nog waarschijnlijk Henk Gol van judo. En gewoon ja. Bas voor ook, hè, van het Schermen. Ja, ja, ja. Eén van deze. Erwin je dankjewel. In ieder geval tot uh, volgende week maandag. Dan ben je er weer met uh, de gewone sportrubriek. Tot volgende week. En het filmpje is te zien morgen op bnntoday.nl... of op facebook.com slash Exit Holland. Ja, van het zeilen naar Exit Holland, daar gaan we natuurlijk op zoek naar mooie verhalen van Nederlanders in het buitenland. Vanavond Eduard Padberg vanuit Egypte. Eduard, goedenavond. Goedenavond. Jij wordt gestolkt of werd gestolkt door een vrouw in niqab. Oftewel, dat is wel ja. een heel gezichtsbedekkend ge ge gewaad. Wat, wat is er aan de hand? Ja, precies. Nou, het stokken gebeurt, gebeurt wel vaker. Zowel oh. mannen als vrouw. Ja. die dus hun uh, echt een tiental per dag bellen. Maar door een vrouw met een kaart was ik nog nooit uh, gestopt. Hoe oh, zat het bij jou? Ze was te werk, ze kwam het kantoor schoonmaken. Ja. Uh, maar ze stond voor de deur natuurlijk met zo'n gezichtsluier. Dus ik zat al denken: ja, je, wat, wat moet ik daarmee? En, uh, nou goed, ze ging schoonmaken en ze deed uh, ja, de, de gewaden af. Wat voor haar kennelijk een soort, soort ja, breekpunt was, want ze kwam helemaal los. En uh, ze had er wel iets onder aan, neem ik aan. Ja, ze had er eerlijk tussen. Okay. <laughs> maar ja, ik kan me voorstellen, als je, als je de hele dag dit soort, dit soort dingen aan hebt, dat als je het uitdoet, dat je toch toch naakt voelt. Je voelt je naakt, ja. Dus ja. To, ja, toen had deze dat ding af en toen dacht ze, nou ja, ja dan, dat, is het, dan is het Hek van der Dam. Precies, ze had de, de, de stap al genomen om dus, dus, hè, voor een, een, een, een buitenlandse man dus, hè, de, de gewaden af te doen. En ja. toen uh, ja, vroeg ze om een nummer. Voor, uh, om, om volgende week terug te komen om weer schoon te maken. Ja. En, nou ja, en toen ging het helemaal mis. Want ze, ze belde uh, nou ja, tientallen keren. En als ik opnam, was het van. van ik mis je. En dan nog van dit soort. Uh, <laughs> zwoele, zwoele teksten. Uh, dat, dat, dat was echt. Uh, ja, maar zij zi dacht van. Uh, hij heeft me nu een soort van naakt gezien, in ieder geval uh, met die kaap uit. En nou wilde hij me wel ofzo. Ja, ik denk het wel. ja. Ik denk, dus, die vrouwen gaan hier sowieso altijd al vanuit dat, dat de man geïnteresseerd is. Ach, dus ze vinden het heel moeilijk om me voor, voor te stellen dat iemand, dat een man niet de, de, de, de, hè, zou, um, <laughs> zou antwoorden op, op, op, op, op, ja, op haar avans, dus maar... Ja, maar wat wilden ze? Ik bedoel, seks? of... Dat neem ik aan, als ik het zo hoor. Nee, ja, nee, vrouwen zitten er niet in natuurlijk. Dus uh, ja, het zal wel. Ja, maar dit is natuurlijk levensgevaarlijk voor jou, of niet? Ja, maar je moet ik, ik blijf ook uit de buurt. En ja, hoe ben je weer van haar afgekomen dan? Nou ja, de, de honderd keer wegdrukken. Alleen dan belt ze dus weer met een ander nummer, met, met een, he, een nummer wat ik niet ken, en dan krijgt ze me toch aan de telefoon. Um, en als, als ik dat merk, natuurlijk hang je meteen weer op. Dan wil ik het gewoon vermijden. Maar ze is neem ik aan getrouwd, zoals de meeste vrouwen daar. Of niet? Ja. ja. Nee, ja. En nou, als haar man nu achterkomt, Edouard? Ja, dan heb ik een boze baat aan de deur. <laughs> wat, een, wat een grappig verhaal. De, de, ja, een soort playboy ja. ben je daar. Maar goed, je, je, je drukt er weg en het, je hebt inmiddels een andere schoonmaakster. Ja, inderdaad. Ja. Een die, die had... christen zonder hoofddoek. Een christen zonder hoofddoek. <laughs> ja. Ook hey, niet wel... zonder gevaar, hoor. Ja. Edouard hey, Paardberg vanuit Egypte. Dank Dank je wel. We moeten namelijk snel verder, want het is al twee minuten over half tien tijd voor Martijn naar huis. Radio 1, het nos journaal. In zijn huis in het Drentse rolde is Harry Muskee overleden, de zanger van de bluesband QB and the Blizzards. Muske richtte de band begin jaren 60 op met Ilko Gelling. Bekende nummers van de band zijn Apple Knockers Flophouse, Another Day, Another Road en Window of My Eyes. Harry Muske was al lange tijd ernstig ziek. Hij is 70 jaar geworden.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 Een Amerikaans bedrijf dat het vrak ontdekte, krijgt 80% van de opbrengst van de schat. En dat is nieuws op dit moment. Radio 1, PNN Today Willemijn Veenhoven. Begint zo onderhand op een echte soap te lijken. De strijd tussen Apple en Samsung. Vandaag diende weer een kort geding in Den Haag. En dit keer uit Samsung een verbod op de verkoop van iPhone en iPad. Van Apple dus in ons land. Onze eigen internetdeskundige Krijn Schuurman, goedenavond. Goedenavond. Ja, het is inderdaad deel zoveel in deze hele saga. Zeg maar wat is nou nu het probleem volgens Samsung? Ja, Samsung zegt dat uh, Apple waarschijnlijk een bepaalde technologie gebruikt. 3G, UMTS, eigenlijk is het mobiel internet. Mm -hmm. uh, in alle iPhones en een groot deel van de iPads. En dat zij uh, daar patent op hebben. Uh, en dus dat Apple moet betalen. Nou, Samsung zegt, wij hebben daar patent op, jullie hebben het van ons gejat, betalen. Ja, het is alleen bij patenten zo dat je het niet echt jat, maar je gebruikt het onrechtmatig. En daarom, als je het uh, legaal wil gebruiken, moet je betalen aan degene die het, uh, die het patent bezit. Ja, Maar Apple heeft zo'n beetje wel toegegeven, geloof ik, dat ze inderdaad dat patent gebruiken. En ze hebben er nog niet, nog niet voor betaald. Is, is dat niet een beetje een soort, soort gezichtsverlies dat Apple dat toegeeft? Uh, ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Uh, het is wel weer zo, dat is altijd met over en weer verwijten maken... is natuurlijk altijd de vraag, heb je er eerder al wat van gezegd? Het is natuurlijk zo dat in 2007 is Apple de mobiele telefoniemarkt opgekomen met de iPhone. Uh, dus ze zitten er al vier jaar op. Dus als ze er gebruik van maken, is dat al jaren... Um, en nu uh, heeft Apple eigenlijk Samsung een beetje kwaad gemaakt. Want in augustus zaten we hier ook omdat uh, Samsung toen, uh, of Apple toen van ja. Samsung het verbod uh, eiste. Dus... Toen ging het vooral met design, hè? En ja, precies. En de ene keer gaat het inderdaad om het design. En nu, nu is gaat het in het Duitsland. En nu gaat het weer om technologie. Ja. Um, maar goed, feit is inderdaad dat ze dat gedaan hebben. En, uh, want dat is eigenlijk wel duidelijk, ja. ja. Is het nou, bedoel, bestaat het zo dat wij over een week, twee weken... geen iPhones en iPads meer kunnen kopen? Nou, die kans lijkt mij niet zo groot. Kijk, het is op zich wel opmerkelijk dat Apple dat doet. Uh, en misschien dat ze zich zo zelfverzekerd voelden destijds... Uh, een paar jaar geleden dat ze dachten, nou, we gaan gewoon starten. En over een paar jaar, hè, op een gegeven moment, gaat iemand uh, er iets van zeggen. Uh, maar dan zijn we al zo groot en zo succesvol, dan kunnen we dat misschien wel aan. Nou, als ze dat gedacht hebben, dan hebben ze daar gelijk in gekregen. Want ze zijn het meest waardevolle bedrijf ter wereld... en iedereen wil die dingen hebben, of veel mensen... Um, en als nu blijkt dat ze ervoor moeten betalen dan uh, overleven ze dat best wel en dat is ook volgens wel... mij hebben ze dat vandaag geloof ik al gezegd aan het eind van de dag van oké okay, dan gaan we wel betalen voor die licentie. Ja nou kijk dat klopt dat, he, de, want de, eerst werd gezegd de vraag is of ze het gebruiken maar dat is, dat is natuurlijk helemaal niet de vraag, dat staat natuurlijk vast dat, ja. dat ze dat gebruiken maar waar de discussie nu om gaat is de FRANT voorwaarden, ik kan leuke woordgrapjes mee maken maar Frans staat voor fair, reasonable en non-discriminatory oftewel als je een patent hebt wat heel algemeen is, dat gaat om een fundamentele technologie zoals dit, ja. dan kan je niet zeggen als je de Houder daarvan bent, niemand mag dit gebruiken. Maar dan mag je zeggen: uh, anderen mogen dat gebruiken, maar tegen een redelijke prijs. Je mag mensen niet uitsluiten. En daar is dus nu de discussie over. Kijk, dat Apple moet betalen staat eigenlijk wel vast. Maar mm -hmm. wat is nou een redelijke prijs en uh, hoe gaan ze daar op een goede manier uitkomen? Dus de rechter heeft gezegd: jongens, gaan we lekker met z'n tweeën om de tafel zitten? Ja. Of met z'n tweeën? Met nou ja, om... en wat het nog extra geheimzinnig maakte: die zittingen zijn, zijn openbaar. Dus er waren ook heel veel mensen die er ook verslag van deden vandaag. Maar af en toe moet iedereen dan weg. Want als het heel specifiek wordt, uh, dan is het toch weer geheim. Dus daarom weten we nog steeds niet precies. Je kan ongeveer raden want het zijn vier kortige dingen met allemaal technologisch elementen. Maar wat het dan precies is, daar mogen we dan net weer even niet bij zijn. Dus uh, ja, ja. ja, dat is echt uh, achterkamertjes, zeg maar. En, en waarom is het um, telkens in Nederland? Waarom zijn wij zo'n belangrijk land? Nou, dat, is, dat kan een juridische reden hebben... dat je bij ons relatief makkelijk een uh, kort geding kan aanspannen. Maar dat, dat zou je juristen moeten, moeten vragen. Maar een heel voor de hand liggende reden is dat wij een doorvoerland zijn. Dus heel Europa ligt achter ons, uh, als je vanuit het transportperspectief kijkt. Dus als het hier verboden is, dan Ja, dan, het dan heb je een probleem geleverd. in Europa, ja. Ja, ja. Dus, uh, ja. Verbaas jij nou hier, wat hebben we hier, dus vaak? over gehad. Ja. Inderdaad, vorige keer toen ik klaagde Apple Samsung aan. Het is een beetje een bitch fight. Het, ja. <laughs> het wordt eigenlijk een beetje grappig. Verbaas jij erover? Nou, in zekere zin niet. Want we hebben een tijdje geleden ook gehad over de PC die 30 jaar bestond en misschien wel aan het verdwijnen was. Nou, dat geldt ook voor een grote groep mensen. Uh, en hoewel het natuurlijk moeilijk voorspellen is, staat vast dat uh, tablets en smartphones zijn echt de apparaat van de toekomst. We kunnen nog niet iets anders bedenken. Volgende generatie internet is mobiel. dus allemaal wat we op deze dingen doen. Dus je kan niet zeggen als je even ruzie hebt met een bedrijf, van nou weet je, dan, dan zetten we wel in op een ander product. Dit is ook cruciaal. En nou ja, Apple is natuurlijk nu absoluut de grootste. Samsung wil ook die tablets verkopen. Dus ze zullen echt alles doen om daar een goede, een ja, goede strijd. En die, en die rechtszaken zijn wel echt serieus. Het is niet alleen maar van jij hebt mij gepakt, dus nee, verzin ik iets om jou te dit pakken. Zijn, en... Kijk, als, het een, als je bijvoorbeeld een paar euro per toestel zou krijgen, in dit geval van Apple, en je ziet hoeveel miljoenen toestellen er worden verkocht. Het is echt, het is, dat gaat om miljarden dus. Dus het is echt, echt de moeite waard om wel een dagje voor in de rechtszaal te zitten. En wel meer dan dat. Nou goed, ze gaan dus nu om de tafel te zitten om te kijken wat de hoogte van het bedrag moet zijn. En dan ja. blijft ook gewoon alles bij het oude. Dus dan, dan nou blijft ja, Apple die techniek voor te ons gebruiken. waarschijnlijk wel, ja. Alleen er gaat wat geld over en weer. 14 oktober weten we meer waarschijnlijk. Krijnsguurman, dankjewel. Jo. Ja, er is een, uh, je zal het gehoord hebben, een filmpje opgedoken waarin te zien is dat Joren van der Sloot de moord op Stefanie Flores bekend en Het is waarschijnlijk een opname van een van de politieverhoren in juli 2010. En op de vraag: heb jij Stefanie Flores vermoord? zegt hij tot twee keer toe ja. Toen dat de Tatiana? Ja. Toen maar, dat is Stefanie, dat is Anna ja. Wies Oebachs is onze ex-hollander in Zuid-Amerika. En zij volgt de Joran-zaak al vanaf het begin. Wies, goedenavond. Hallo. Ja, dat, die, uh, dat Joran de moord had bekend, wisten we al. Hè? Of doodslag, ja. daar heeft hij toen bekend. Maar het opvallende is nu dat dat filmpje nu uitlegt. Uh, wie en wat kan hierachter zitten, denk jij? Ja, het is een beetje raar. Hè? Het is, uh, uh, je kunt het filmpje uitleggen ten gunste van Joran. Want. Uh... Uh, hij, uh, hij legt dus uit dat, uh, dat het gebeurd is omdat zij die mail uh, had gelezen over Natalie Holloway. Mm -hmm. En dat zij hem dan slaat. En dat hij dan uh, als reactie daarop uh, uh, uh, op haar begint uh, te meppen. Um, ja, dus of, oftewel dus dat het niet van tevoren gepland was. En dat hij nee, dat echt niet. Dat is... het, het was een reactie op haar doodslag. Ja. Ja. En waarom is dat nu belangrijk? Dat is nu belangrijk uh, omdat de aanklacht nog moet worden geformuleerd. Uh, de, de, er was een aanklacht en die aanklacht luidt moord. Moord met voorbedachte raden, gevolgd door uh, roof. Uh, en de, en de, de advocaat van de familie Flores wil heel graag dat, dat de aanklacht nog ernstiger wordt. Uh, dat hij er echt vermoord heeft om haar te kunnen beroven. Ja. Um, en, en dit filmpje is eigenlijk meer. Uh, gaat meer in de, in de richting van doodslag. Dus dat hij het gedaan heeft omdat, uh, omdat zij die mail zag, omdat zij hem sloeg. En omdat hij daarop uh, zijn zelfbeheersing verloor ja. en haar sloeg. Oftewel het is in zijn voordeel uh, dan, uh, ja. ja, dus ja. die zou denken dan heeft zijn advocaat het gelekt. Ja, dat, dat vraag ik me af. Ik heb, ik heb geen idee. Ik heb uh, geprobeerd om erachter te komen. Dat is me nog niet gelukt. Het gekke is dat zijn advocaat helemaal niet uh, bereikbaar is. Hij, uh, en hij was niet op de zitting uh, waarbij de aanklacht uh, bekend werd en waar, waarbij beide partijen de gelegenheid kregen om te reageren. Het is een hele onzichtbare man. En nu opeens duikt dat filmpje op. Maar ik weet niet of, of hij er iets mee te maken heeft. Nee. Hoe wordt er verder daar gereageerd? In, uh, ja, goed, jij zit in Colombia, maar jij houdt natuurlijk al het ja. nieuws goed in de gaten, ook in Peru. Uh, in Peru, uh, in Peru was, uh, is er grote verontwaardiging over deze zaak. Uh, uh, de, de publieke opinie is behoorlijk anti-jura. Uh, ja. Maar is dat nu door dat filmpje dan een beetje aan het schuiven? Omdat ze, nou ja, dat we toch Blijven. nou, misschien heeft hij het dan wel inderdaad in een opwelling gedaan in plaats van met voorbedachte raden? Nou, ik eerlijk gezegd betwijfel ik het. Dat ik, nog niet. Ik, ik, geloof, ik geloof niet dat het veel effect zal hebben. Goed, nou ja, we wachten nog even af, hè, want hij moet dus opnieuw die aanklacht formuleren, omdat de familie ja. van Flores daarop gevraagd heeft en dat uh, horen we binnenkort. Wiese dankjewel voor de korte okay, nieuws. Oké, graag gedaan. Zometeen, Lee Towers is hier.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 Mercy van de Koen. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Lee Towers, de man die in 1975 doorbrak als de zingende kraanmachinist... die viert dit jaar zijn 35-jarig jubileum. En je kent hem ongetwijfeld van deze hit. Ja. <laughs> Ja, You'll Never Walk Alone, I can see your clearing now. Lee Towers, oftewel Leenhuizen, goedenavond. Hé, hey, goedenavond Willemijn. Wat leuk dat u meteen zegt, ja, heel herkenbaar. En een beetje zit mee te lachen. Ja, leuk hè. <laughs> ik hoorde dat u, als u een concert geeft, You'll Never Walk Alone, dat u het soms wel drie keer zingt. U, nou, kunt, er, u kunt er geen genoeg nou, van krijgen. Nou, dat, dat, ja, drie keer is overdreven. Maar het is wel gebeurd dat ik hem twee keer deed. Ja. Dat, dat ik ermee begon. En dan begin het om kwart over acht. En dan, uh, dan is het half twaalf. En dan doe ik hem nog een keer. Nou, er zit het bijna drieënhalf uur tussen. Toch? En ik krijg er maar geen genoeg van. Nee, nou ja, het is mijn grootste hit. En het is een herkenbare song. En, ja. het, is een, en het is een mooie song. Ja. Ik, overigens, ik heb hem al... Wat je nu net hoorde, het was de eerste uitvoering. Ik heb hem in die tussentijd... Heb ik, heb ik er drie uitvoeringen van, van uh, gemaakt. Dus... Ik heb het ook weer een beetje aangepast aan de beetje tijd. gemoderniseerd nee. af en toe. Ja. Absoluut. Ja, ik ja. heb besloten dat ik u tegen u zeg. Want uh, u, uh, u bent wel een icoon. En tegen een icoon zeg je u. En daarnaast nou. uh, las ik dat u nogal van de etiketten bent. Dus uh, dat lijkt me dan wel zo. Maar oké. Okay, nou, <laughs> of heeft wil. u liever dat ik je zeg? Ja, liever wel. Ja, ja liever wel? Ja, ja. Oké, okay, nou ja, nee, dan doen we dat zo. Laten we, het, we gaan het hebben over dan je uh, jubileumshow in Ahoy. Maar eerst wil ik het even toch even hebben over de dood van Harry Musquet. Want die kent je goed. Ik kreeg net het uh, Mediapark op en ik hoorde uh, op het nieuws dat hij net was overleden. En uh, Ik wist natuurlijk al dat hij heel ernstig ziek was. We hebben een gezamenlijke vriend, onze vriend Jan Lagendijk. Uit Curaçao die heeft heel veel betekend voor hem. En uh, hij was... Uh, want je hebt hem nog gezien in afgelopen januari. Afgelopen april was hij nog getrouwd. En uh, in juni is hij 70 geworden. Heb heeft hij nog een concert gegeven. Daarna is hij op bed gaan liggen en hij is er niet meer van af geweest. Zes weken tijd is het gebeurd. Ronzari. En we hebben hem afgelopen uh, januari... hebben hem nog gezien op Curaçao. We hebben nog gezellig uh, met andere vrienden hebben We nog gegeten en, uh, een drankje gedronken. Ja, het was altijd uh, super. Het was, was gewoon... Uh, Fijne man om mee om te gaan. Nou, heeft hij veel betekend voor de muziek in Nederland? Ja, dat vind ik zeker. Cubion en de Wizards zijn toch legendarisch geworden. En tot op het laatste heeft hij nog gewerkt. Ik bedoel, wie houdt dat vol? Ja, nou ja. Uh, jij. Nou ja maar <racht> <laughs> maar jij, jij bent pas maar, 65, maar dat is ik heel ben wat anders. Pas 65. <racht> ja, mooi. Ja. <racht> pas 65. <racht> <racht> ja. Maar is dat, is dat dan toch een beetje. Oké, okay, pas 65, maar denk je dan, jeetje, ja. Um... Ja, voor mij komt ook de dag, schiet dat door je hoofd heen? Nee? Nee, nee, nee, want als je daarmee bezig bent... dan uh, gebeuren natuurlijk elke dag zoveel, zoveel dingen... en ook zoveel verschrikkelijke dingen. Nou ja, hij was Ik natuurlijk denk... ook tot op het einde toen met muziek bezig. Jawel, dus, dus Harry heeft er ook uitgehaald wat erin zat. En, en, ja, en salbeert, weet je. En uh, ja, zo werkt ja. het. Zo'n zo leven, toch? Ja. <tie> Uh, ja, ja. <laughs> ik hoop het. Dat probeer ja. ik ook. Laten we het hebben over, over hoe, hoe jij eigenlijk alles uit het leven haalt. Dat is wel de, de komende show in Ahoy, de grootste show, One Night Only. Um, dat is vanwege je, je jubileum, hè? Ja, Vijf, ik krijg een... Uh, 35 jaar op de planken. Ik krijg een Euro Award van Radio 5. Hoe gaat die show eruit zien? Uh, met het, met het Metropoolorkest, Orkest, fantastisch orkest, uitgebreid zelfs nog met extra horns en uh, Jodie Singers die sinds jaren en dag altijd bij mij betrokken zijn geweest. Anita doet mee. Anita eh, Meijer. Gordon met zijn LA en zijn voices, die doet mee. Pierre Douwens, Joke de Kruijf, uh, Marjolein uh, uh, van der Lo. Een fantastisch ballet van Frank Wenting. Nou ja, we gaan er gewoon weer een last week als show van maken. Het wordt een, een, een goede oude show, maar, ja. maar dan nog vetter, nou, denk Nou, nee, nee. nee. Ik... Vroeger had ik uh, shows met vijf, 600 medewerkers. En ik sta nu in het midden van Ahoy... waardoor je, je spektakel redelijk beperkt is. Ja. Maar ook, zeg maar, mijn voorbereidingstijd is heel erg kort. Ik heb maar een paar dagen van tevoren... om ook om bijvoorbeeld in Ahoy te, op, op, te gaan opbouwen en te gaan repeteren... Een paar dagen heel sum met het Metropoolorkest. Ja. Daar waar ik vroeger uh, heel veel meer tijd voor had. En het is een heel korte tijd is het ook ontstaan. Het ja, de, de, de, de kapstok was eigenlijk de Euro Award. En toen en dat dacht vond ik u... zo leuk. Ja. Dacht ik denk, nou, ik, ik zit 35 jaar in de business, ik ben 65 geworden, bij mij bij me mm. opgeteld. Mooi getal 100. Ja, nee. ja, precies. Maar dat word, word, ik, voor de waarschijn de word ik waarschijnlijk niet. Maar ja. het dus, het, vandaar ook. Het dus het is ook niet de bedoeling dat je denkt: van nou, goh, gaat die Litauus weer zijn Galas of de Hier uh, nieuw leven in blazen? Helemaal niet. Dat is niet meer. Nee, het is one night only. One vandaar night only. de titel. Maar die Galas of de Hier, dat was vroeger. En dan pakte hij het grootste aan. En dat vond ik wel leuk. Dat wist ik eigenlijk niet. Jij was de eerste die van dat soort een show, Las vegas achter, big band, ballet erbij. Vanaf 1984. Vanaf 1984, terwijl dat in die tijd helemaal niet gangbaar was. En, en toch dacht kennelijk Litouwers van, dat moet zo. Waarom ik dacht geloof, u dat? Ja, nou ja, u ja u dat? Ik geloof erin. Kijk, laten we beginnen, Willemijn, om, om te zeggen... Uh, uh, iedereen verklaarde me voor, voor krankzinnig. Alleen, ik begreep dat niet. Want waarom uh, uh, wij liepen in Nederland een paar straten achter, kennelijk... bij de rest van de wereld... Want in de rest van de wereld uh, is een, uh, een gevierde zanger of zangeres... die doet ook gewoon concerten in, uh, in Schouwburgen. Ja. En dat kon bij ons niet. Dat Met was, show. Ja. ja en dat, dat, maar wat uh, was het in jou dat je dacht... Van, ik heb er helemaal geen ervaring mee, maar dat, dat moet zo. En ik ben overtuigd van mezelf dat we het op die manier uh, kunnen ja, doen. Je kent het spreekwoord. De eerste klap is een, daalder, de, de, de, dat is een waard. Ja. Dus ik denk, als je het doet, moet je het goed doen. Dan moet je het zo doen dat nog niemand het gedaan heeft zoals jij het gedaan hebt. En, en op het moment dat je, dat, dat lukt... En, uh, ik, ik geef een simpel voorbeeld. Ik, ik, ik stond in, het, in een sportpaleis... en vroeger als iemand ging trouwen... dan ging die een smoking huren. En nu gingen de mensen die gingen massaal gingen, gingen ze, gingen ze een smoking kopen... want ze gingen naar het gala of Ja. Die je overigens zelf bedacht hebt, die titel. Want je dacht, we moet even een vette naam krijgen. En ja, dan plak ik even een mooie. Ja, maar, ja en, en, dat, en dat dwingt gelijk uh, tot een bepaalde dresscode, weet je. Ja. Een gala over die Maar de, de, de, daar, toont, daar zit een soort van overtuigdheid in van jezelf. En dat volgens mij, zo ben jij heel erg. Waar komt dat vandaan, een enorm vertrouwen in jezelf? Ja, nou ja. Kijk, ik bedoel, dat is een zeezeiler. Als je nou, als je nou zegt, neem nou bijvoorbeeld Laura. Dat meisje die gaat toch in de UP gaat ze de wereld rond. En waarom doet ze dat nou? Omdat zij zelf denkt dat ze dat, kunt, dat, ze dat kan. Maar dat zat er als klein leentje. Maar, al maar ik geloof er ook in. Ik, ik vond het flauwekul dat dat in Nederland niet zou kunnen. Maar ik had natuurlijk al twee jaar had ik een tournee achter de rug... met het, met het orkest van Freddie Golden deden we 30 schouwburgen aan. Een, een 81, 82, 83. En dat kon ook niet. Maar het was fantastisch. Dus we, ja. hebben, we hebben gewoon... We hebben, we hebben, we hebben En daarmee een, toch een trend gezet. En als je nou... Je ja. en, en, hebt talloze prijzen gewonnen. Ook voor de stad Rotterdam. Hè, en en onderscheidingen. En ook ambassadeur van, uh, en, ambassadeur van en Rotterdam. En, Rotterdam. Ja. en als je dan... Ja, het is toch om 65, dan mag je best een beetje terugkijken. Is er dan nog iets waar je van droomt? Of is het allemaal wel een beetje voor elkaar gekregen? Ja, maar, ja. kijk, als je nou, als je nou uh, 35 jaar geleden tegen me zou hebben gezegd... dat ik zou zijn wat ik nu ben... dan zou ik je een, op allebei de wangen een het gegeven <laughs> hebben. Dat ik denk, hartstikke lief meid, maar ik geloof niet dat dat de realiteit is. Maar ja, je moet er ook voor knokken. Ik heb er ook voor geknokt. Maar ik zou zeggen, als ik naar jou kijk, en, en nee, dat is toch een beetje de Nederlandse Elvis of de Nederlandse Frank Sinatra. Had je niet toch een keertje bijvoorbeeld in Las Vegas willen staan? Dat zou ik leuk hebben gevonden. Maar, maar niet met, met, met, met de visie van, dan zou ik het daar gemaakt hebben. Ik... ik, ik, ik, ik maar dat komt ook omdat ik heel erg aan huisgebonden ben. Ik wil eigenlijk elke, elke dag thuis zijn. Ik ben drie maanden ben ik een keer ja, op, wordt het op ja. tournee geweest naar, naar, naar Duitsland. toen ging de platenmaatschappij die vond dat we dat maar eens moesten proberen. Ik vond helemaal niks. Ik, uh, Ver van mevrouw. Nee. Je, nou ja, dat klinkt heel uh, erg huizen. oudbollig, <laughs> maar ik, uh, ik heb een uh, ik heb een lotje uit de loterij en daar ben ik heel erg zuinig op. Vier kinderen, elf kleinkinderen. Nou, daar ben ik ben je toch bevoorrecht. Ja, een beetje heimbee. Uh, ja, ik, ik wou gewoon thuis zijn. En ik, ik, ik, ik ambieerde niet... Dat, dat, dat, dat klinkt heel tegenstrijdig. En want ik, uh, misschien had ik het stiekem toch misschien wel heel erg leuk gevonden... als het dan in één keer uit het niets gelukt zou zijn. Maar ik moest er zo hard voor reizen en ik moest er zo Alleen al die zenderreizen die in, die in Duitsland, daar ben je gewoon een uh, hele week onderweg. En als je dan denkt, is dat, is dat een, misschien een kleine teleurstelling in je nee, carrière? Nee, nee, ik heb geen teleurstelling. Helemaal niet? En nee, nee. Ah, Ik heb een horecabedrijf gehad. Daar heb ik, uh, begon ik ook met, met verven, begon ik daarmee heb ik 2,5 jaar gerund. En toen had ik een ongelofelijke scheur in mijn broek. En daar heb ik gewoon een heel verstandig afscheid van, van genomen. En, maar ik, ik bedoel, ik ben er nog steeds, toch? En mijn schoenmaker blijft bij je leest. Hele wijze les. Je... En je leert alleen vijf fouten. <laughs> zei hij even in de webcam. <laughs> te zien op uh, bn uh, uh, U schijnt, uh, je schijnt, sorry, een enorme moppetapper te zijn. Dus ik zou zeggen, doe even een klassieker. Oh, ik okay, heb nog een leuke, ja. <clears throat> die man die komt bij de dokter. Zegt die dokter, meneer Jansen drinkt u... Hij zei: Wat heeft u, dokter? Gaat het ook altijd zo op het podium? Altijd even mm. doen, ja? Jawel, ja. En, uh, ja, een, van de, een van de mensen die, die daar buitengewoon gecharmeerd van was, was jullie eigen Bart destijds. En als ik, ja, dat is wel leuk, want het <coughs> blijkt dat je goed bevriend was met Bart Graaf. Ja, ja ik, ik was ook zijn eerste tientjeslid. Toen hij sprak over uh, dat hij zijn eigen zender wilde beginnen, BNN... ik zei, maar hoe ga je dat dan doen? Dan zei hij, ja, nou, dan ga ik gewoon leden werven. Ja, maar ja, leden werven. En hoe dan? Nou, dan moeten ze een tientje betalen en dan zijn ze lid ze zei, nou ben ik je eerste dit Volgens mij hangt hij nog bij jullie ergens ingelijst. Ja, die hangt ergens. Ergens. bovenop de gang. Ja, zeker. ja, geweldig toch. En hij is zelfs nog mee geweest op het toenei, toch? Ik heb, uh, ik, daar heb ik een singeltje gemaakt met hem. Ik wou dat ik voor één keer in mijn leven een tovenaartje was. En dat, dat hebben we voor Unicef gedaan toen. Daar hebben we nog een klein fragmentje van ook. Okay. En met mijn toverstaf had ik de ozon Samen maakten wij van onze aarde weer een prachtige planeet. Een paradijs. En veranderde Ben je nog steeds tintjeslid? Nee. nee. Niet meer? Ja, en ik weet niet waarom niet. Nee, maar eigenlijk hebben, ook niet. Ze hebben het nooit meer gedaan. Bij deze, de we pakken even een formulier maar, en dat gaan we maar, meteen even regelen. Maar, en, en de Voor Als je weer oh. vraagt, word ik weer tientjeslid. Bij deze. Okay. <laughs> Litouwers, veel succes. 1 november, dan is het One Night Only, 35-jarig jubileum in Ahoy. Veel succes okay, daarmee. Bedankt Willemijn. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Ja, deze maandag eindigen we weer door het laatste woord te geven... aan de vrienden van de show. Te beginnen met de burgervader van Groningen, Peter Rebink. Doe eens normaal, man. Laat ik er ook nog een duit over in het zakje doen. Als burgemeester kom ik in wijken... waar kinderen hun ouders lijken op te voeden als ik op bezoek ben. Pap, dat zeg je zo niet, hoorde ik al eens. Bij oud-jaar jutten ouders hun kinderen op om... Hulpverleners homo te noemen. Volgens mij is onze samenleving toe aan een heel groot beschavingsoffensief. En dan schaatser Mark het. Vanmiddag hebben we een fotoshoot gehad hier thuis voor het Blad Helden. Samen met papa en mama ging Anna op de foto voor het eerst. Het viel me niet mee om haar in een goede lakstand te krijgen. Op mijn arm bij papa, huilend bij mama. Het resultaat zal te zien zijn in november... Ik ben benieuwd. Mij maakt het allemaal niet uit. Ze is de mooiste dochter van de wereld. En tenslotte modeontwerper Hans Hubik. Net terug uit Parijs. Godzijdank. We waren te laat met het boeken van een hotel en kwamen in een hotel terecht waar je echt je ergste vijanden niet laat slapen. En dan die collecties. Alles leek op elkaar. Mijn god, je wilt niet weten. Je bent bek af aan het eind van de dag en dan ben je nog maar nergens. Dus de komende weken gaan wij bezig met onze eigen ontwikkelingen van stoffen en descents. Als we hopen dat dat meer plezier geeft. Ja, Antwoord Bink, dat was hem weer voor vandaag. Morgen zijn wij er niet, dan is er voetbal. En als je ons niet kan missen, ga even naar bnn of facebook.com slash bnn Na tienen, dan is hier langs de lijn met Robert Meder. En uh, eerst natuurlijk het nieuws van tien uur met Martijn huis. Tot woensdag, mooie avond.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 Hallo, ik ben Victor Brandt en ik vraag even uw aandacht voor de collecte van verstandelijke Gehandicapten. Voor mensen met een verstandelijke handicap zijn dagelijkse dingen niet vanzelfsprekend. Zoals leren, werken of sporten. Verstandelijke Gehandicapten helpt hen daarmee. Deze week gaan duizenden vrijwilligers langs de Nederlandse voordeuren en bellen ook bij u aan. U geeft toch ook? Hertslieg doet meer verlangen.